Met het NOS -journaal. In Saudi-Arabië wordt gepraat over een permanent bestand voor Jemen. De kans op succes is klein, want de Shiïtische Houthis, die de hoofdstad Sanaa en een groot deel van het noorden van Jemen in handen hebben, hebben de uitnodiging voor het overleg afgeslagen. Saudi-Arabië voert de militaire coalitie aan die al weken de Houthis in Jemen bombardeert. De afgelopen week werd een tijdelijk bestand van kracht dat vanavond afloopt. Dat bestand was bedoeld om humanitaire hulp te brengen naar de inwoners van Jemen. Het hoger onderwijs krijgt er veel docenten bij. Het gaat niet over tientallen of honderden, maar echt over fundamentele aantallen. Dat zei minister Bussemaker in het tv-programma Buitenhof. Het exacte cijfer maakt ze bekend als ze binnenkort haar onderwijsplannen... voor de komende vier jaar presenteert. De komst van veel nieuwe docenten betekent volgens de minister... dat het onderwijs kleinschaliger wordt... en dat er meer contact komt tussen studenten en docenten. Het geld voor de docenten komt vrij door het schrappen van de basisbeurs. Bij Genua zijn gisteren twee Nederlandse duikers omgekomen. Een derde Nederlander raakte gewond. Maar hij is niet in levensgevaar, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De twee omgekomen mannen komen uit Echt en Venlo. Ze doken naar het wrak van een olietanker die in 1991 in de golf van Genua verging. Volgens de krant La Repubblica kregen ze last van de caissonziekte die optreedt als een duiker te snel omhoog komt. Mogelijk waren er problemen met de gehuurde persluchtflessen. De Italiaanse Justitie heeft de flessen in verband met het onderzoek in beslag genomen. In Skopje, de hoofdstad van Macedonië, zijn duizenden betogers op de been, ze eisen het vertrek van premier Gruevski. Ze houden hem verantwoordelijk voor het afluisterschandaal dat het land in een politieke crisis heeft gestort. Een aantal betogers zou van plan zijn op straat te blijven tot de premier is afgetreden. Gruevski, die in Macedonië al negen jaar regeert, heeft zijn aanhang opgeroepen voor een klein eigen demonstratie morgenavond in Skopje. Het weer, geregeld zonder de meeste plaatsen droog, blijft waaien.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 7 na 3 uur op een heerlijke zonnige zondagmiddag uur in Zandvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Hè? En met name natuurlijk met uh, de jaarmarkt in het uh, centrum. Vanmiddag nog tot 6 uur te bezoeken. Je hoorde de zin van Franskal na het nieuws weer van 3 uur. Dat was Ella Ela. Jawel, Dolly. Ze zit nog steeds uh, tegenover mij. En uh, Dolly, wat gaan we nu twee allemaal doen?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 Feesten genoeg weer dit jaar. Ja, weer een mooie agenda verzorgd inderdaad door diverse partijen hier in Zalvoort. Als de horeca om samenwerkt zijn er heel veel mooie dingen mogelijk.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 De Gouden Songfestivaltijd van Nederland Hebben we Tietje en Ding Dong Je hoorde de Nederlandstalige versie Van dat geweldige plaatje Jawel uh, Dolly, ben je daar? Hey, jawel ja helemaal jawel. jawel. Van top tot één. Mooi, waar wil je het over hebben?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 Another brought you away from me I hope they didn't get your mind Your heart is too strong anyway We need to fetch back the time ...deze hit van alweer een paar maanden geleden. Dit is hier van Milkie Chance. dat was de Stolen Dance. ZFM niet alleen op de radio te beluisteren, maar ook op internet te vinden. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Met op onze website de laatste nieuwtjes uit Zandvoort www.zfmzandvoort.nl. Breng eens een bezoek aan onze geheel vernieuwde website. Is hier de Jam en de Tango Co. Nou, de hele evenementen er nog aan het uitschrijven, Dolly. Hey. Ja, hè? Nee, je schrijft je rot zeker. Al die evenementen die uh, plaats gaan vinden.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 van, de, van die sergeants, hè? Met, ja, ja, ja. Sergeants ja. Ja, die... Wilson's uh, army. Ja, echt leuk. Met al die liedjes uit die tijd van de Andrews Sisters. Dus uh, mocht u er nog zin in hebben... ga gezellig het dorp in. Ja, ik was daar vanmorgen even. Een hele gezellige boer hoor, toen. Ja? Ja, dus zeker, vroeg vroeg de, zeker de waard om even te gaan kijken. En op de Jaarmarkt. Het is er prachtig weer voor, dus waarom niet, hè?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 de evenementen. Kijk wil je ze rustig nalezen, de evenementen... ga dan naar www.zfmzandvoort.nl... of kijk ook eens op onze ZFM-app. Die is gratis te downloaden in de Play Store en in de App Store. En ook in de Windows Store trouwens vanaf nu te vinden. De ZFM Zandvoort-app met alle informatie over evenementen hier in Zandvoort. En natuurlijk de laatste Zandvoortse nieuwtjes. En hier is Spargo, 10 minuten over half 4 en 1 Night Affair. Neem jij weer uit de dom. Zicht. Het wordt de hoogste tijd, dat jij jezelf bevrijdt.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 Geweldig. Ja, ja, ja, ja. Dat, uh, dat zou wel heel bijzonder zijn. Dus laten we dat gaan hopen dat het uh, allemaal gaat lukken. Ja. We kijken even naar uh, de erivisie. Ik wou zeggen op dit moment: Ado, Den Haag en PSV gelijk. Was Vrij nee. is er gescoord door Ado. Ja, ja. Daar staat het uh, op dit moment 2 tegen 1. Heel mooi, jongens.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 Ja. Is loreer de zingel van Delight and Proof is in the Hearts. Gevolgd door Avicii en Addicted to You. Jawel, het uur zit er alweer op, Dolly. Ja, ja. Ja, ja. Gaan We gaan even pauzeren. We gaan even pauzeren. En dan zijn we zo dadelijk weer, weer terug. Toch? Ja. Even naar onze arbotechnisch verantwoorde verantwoorden, Pauze. <hijntje> zo is het. De ja. Derde laatste u met onder meer het uh, dier van de week. Nog steeds geen uh, vers uh, dier binnengekregen. Nou, maar dat geeft niks hoor. Ik wil gerust voor Bonnie nog even een keertje knokken. Want het meisje is het de moeite waard. Het is een Druk. geweldig dier, hè? Dus, ja, uh, lief hondje. Zo dadelijk uh, gewoon nog een keertje. Bonnie, even verder om uh, kwart voor vijf het uh, gedicht van de dag.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 lijkt misschien wel koel, cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei, Ik neem je mee, ei, Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey. Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey, ey. Ik denk aan haar en zij denkt aan mij.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 Terwijl it nu alleen maar denkt, ah, what say is in the world? Je weet waar ik me voel. Jij klikt als dus muziek, dus laat je zien wat ik me doe. Ik neem je mee, ee, ee, e. Ik neem je mee, ee, ee, ee, Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.